Jeroen van Kan met het ZNOS Journaal. Op schip gevlogen vlak voordat die gingen landen. Piloten waarschuwden de luchtverkeersleiding toen ze op weg van de, naar de Zwanenburgbaan oog in oog kwamen met het onbemande vliegtuigje. De piloot van een KLM-toestel zag de drone op ongeveer 30 meter onder zijn toestel vliegen. Een andere piloot zag het drie, waarvan er eentje enkele honderden meters van zijn toestel verwijderd was. Alle toestellen zijn veilig geland. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn twaalf Azerbeidzaanse militairen om het leven gekomen. Ook is een helikopter neergestort. Die zou zijn neergehaald door Armeense luchtafweer. De conflicten in de etnische Armeense enclave nemen de laatste tijd weer toe. Eerder waren er ook al hevige vuurgevechten. Daarbij zouden meer dan honderd Armeense militairen zijn omgekomen. De Russische president Poetin heeft Azerbeidzaan en Armenië opgeroepen te stoppen met het geweld. Een 33-jarige Belg is donderdagavond aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische groep. Hij kon worden opgepakt na een gezamenlijk Frans-Belgisch onderzoek... naar een mislukte aanslag in Parijs, melden verschillende Belgische media. Over zijn identiteit willen de autoriteiten nog niks zeggen. Ook waar die is opgepakt, wordt nog niet prijsgegeven. Volgens het OM hangt de aanklacht samen met het onderzoek naar Reda Krikek. Die Fransman werd vorige week in een Parijse voorstad aangehouden... op verdenking van het plannen van een aanslag. Het Brusselse vliegveld Zaventum gaat morgen weer open. De aantal vluchten zal voorlopig nog zeer beperkt zijn. Op de eerste dag zijn maar drie internationale vluchten gepland. De capaciteit wordt daarna langzaam opgevoerd. Zo zijn er morgen vier rijen voor de passagierscontrole... en worden dat er later acht. Dan kunnen er 800 passagiers per uur gecontroleerd worden. Zaventum is dicht sinds de aanslagen van 22 maart. Het weer, het is zacht met temperaturen rond de 13 graden. De bewolking neemt vanuit het zuiden wel steeds meer toe. Vanavond en vannacht valt er hier en daar wat regen. Morgen overdag trekt die regen weg en gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NRS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 We fall, pull each other up Never gonna stop Prachtig hit, Sandra van Nieuwland en Breaking New Ground. Hier op CFM, entertainer voor you. tot de klokjes van 7 uur. Ik zou zeggen, als u aan het eten bent, eet smakelijk. En uh, ja, we gaan nog even een plaatje draaien en dan uh, gaan we zo contact maken met uh, Colinda. En uh, ja, dat doen we met Bob Marley en The Wailers en Buffalo Soldier. Welkom van All Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heij. Zeg Ja, dat was hij dan weer. Bob Marley en de Whalers. En Buffalo Soldier. En uh, ja, we gaan natuurlijk weer Colinda in de uitzending halen. Dat had ik u beloofd. Nou, ik zou zeggen: een hele goede avond, Colinda. Goedenavond, hallo. Goedenavond. En helemaal uit Brabant, hè? Helemaal uit Brabant, uit ja. Brabant. Gelukkig ja. hebben we telefoon. Oh, zitten jullie ver weg? Nou, wij zitten in Zandvoort hier, aan de kust. Oh, ja ja, ja, ja, ja. Nou, dat is toch niet zo heel lang rijden met de auto. Ja, ik ben natuurlijk heel veel gewend om te rijden met de auto, hè. Ik maak al heel veel lange afstanden, dus voor mij is het eigenlijk geen, geen plek te gek eigenlijk. Dus het valt wel mee, Zandvoort. Ja, nou ja. ja. Ik bedoel, uh, het is maar je wat, je, wat lopen, je leuk vindt hè? ook, hè. Voor ja, dat is, waar, dat is waar. Ik zeg, als je niet hoeft te lopen, nee. dan zal het allemaal reuze mee, toch? Nee, nou gelukkig niet. Nee. Dan zijn we lang onderweg. Hey, maar uh, ja, je bent al uh, een tijdje aan de weg aan Timberen. Ja, binnenkort en, uh, 30 jaar. Sorry? Ik zeg binnenkort 30 jaar. <coughs> Niet te hard zeggen. Ja, nou, is, ik, ik, heb, ik heb geen problemen met mijn leeftijd. Het is zoals het is, toch? Ja, ja nou, dat sowieso. Ik ben ook wel heel jong begonnen. Hè? Ik was een jaar of twaalf uh, toen ik mijn eerste platen maakte. Ja. En vanaf een jaar of 16, 17 begonnen eigenlijk toen nog tijd uh, in, in de piratentijd de hitjes te lopen. Daar ja, nou, uh, uh, kan ik me er nog eentje van herinneren: Let me yourself. in with you. Ja, nee, nee. ja, ja daar was er één van. En uh, Kom Dans met Mij Colinda was eigenlijk ja. de eerste uit, uit uh, dat rijtje. En dat was de A en B kant geloof ik hè? Toen waren ze, uh, nee, nee, ja. nee, nee hoor. Nee, nee. Kom Dans oh. met Mij Colinda had een hele andere B had uh, als B kant wachten op jou. En dat weet ik toevallig omdat we een album in elkaar aan het zijn voor de albumpresentatie. En daar heb ik het toevallig op gezien. Nee, uh, uh, Let Me In was, uh, was weer de single daarna. En die heeft uh, nummer 33 gehaald in de top 40. Dus ik heb ooit nog een keer in de top 40 gestaan. Komt hoogwaarschijnlijk nooit naar voren, maar ik heb er niet gestaan, zeg ik altijd maar. Ja, je hebt aardig wat in de top 100 ook gehad, hè? Mij is... Ja, in de, in de top 100 en uh, ik geloof uh, iets van 14 tippenraden noteringen ofzo. Dus ja, ik, ik, ik mag eigenlijk zeggen door de loop der jaren dat ik best wel een beetje aan de, de, de weg getimmerd heb. Ja, dat dacht ik ook wel. Ik bedoel, <laughs> daarom zeg ik, het uh, loopt al een tijdje maar let me in, wee you. Dus uh, ja. dat is uh, 19 uh, 83 of zo, 82, 83? Ja, nou, in ieder geval voor... Ik, ik weet het niet precies, maar dan zou ik dat echt na moeten kijken. Ja. Ik, weet... nou, ik denk ja. dat je er niet ver van vandaan zit. Nee, uh, zoiets zal het zijn. Ja, ja. Dat uh, was inderdaad nog een beetje... dat, uh, dat iedereen uh, rende naar de piraten... Ja, die, die gewoon lekker thuis zaten te draaien natuurlijk. Ja, ja. Waarvan, de, waarvan de ik er één van was. Daar groeit het meestal uit voort, hè? Ja, daar groeit het meestal uit Forst. Ik ja. weet dat mijn vader ook nog zoiets op zolder had. Dus uh, ik denk, uh, toen nog tijd, was iedereen een beetje piraten voor zijn eigen andere draaien. Maar ja, het was wel een hele gezellige tijd. Ja, dan, toen, uh, toen kon het nog. Toen kon het nog, dan ja. mag het niet meer. Nee, inderdaad. Nou, ja. Nou ja, het mocht toen ook niet, maar het werd... Nee, nee, nee, nee, maar toen deden ze nog een beetje de hand voor de ogen. Hè. Als ja. je nou zoiets doet, dan krijg je gelijk een flinke boete en dan is het voor mensen ook niet leuk meer. Je hebt nu natuurlijk wel wat internetpiraten en zo, maar ja, dat is toch anders. Ja, dat, dat, dat, dat is inderdaad heel erg anders. Ja. Ja, dat is niet te vergelijken met uh, destijds inderdaad. Maar uh, ja, je hebt er nu eentje, in ieder geval die uh, ja, in, je, in, in de voetsporen treedt. Mijn dochter. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Kijk, deze en ik die uh, maken ze el, el, tenminste elk jaar. Uh, nu, dit is het derde jaar, uh, elke keer een, een carnavalsingel. Ik kom uit Brabant, dus dat wordt nog carnaval gevierd. Ja. En uh, toen ik anderhalf jaar geleden mijn nieuwe album uitbracht, uh, misten we nog een liedje. En, of tweeënhalf jaar geleden, misten we nog een liedje. En uh, toen zeiden ze, nou, misschien is het liedje wat ooit Pierre Kastner heeft geschreven. Mannen, mannen, mannen, is, is misschien wel een leuke opvolger. En als je die dan bij mij opneemt, dan ben je gegarandeerd van een hit kijk ze aan, ik denk ja, maar jij kan eigenlijk wel heel leuk zingen, die zingt ook heel gemakkelijk, ja. en, en zo gezegd zo gedaan, ik heb ze in de studio afgezet, ik moest even naar huis om nog iets op te halen en ik zeg tegen mijn producer, ik zeg, nou laat ze maar even oefenen, ik kwam tien minuten na de rand terug en toen stond het erop. En ja, moeder dochter hè, voor de eerste keer single. Krijgt heel veel aandacht. En iedereen vindt, vond dat ook hartstikke leuk. En toen denken we, nou aankomend jaar met Carleval, dan doen we het weer. En uh, ja, nu komt er een nieuw album uit. 30 jaar Colinda. Uh, een dubbelbox met veertig uh, liedjes erop. En daar heeft dochterlief ook een aantal uh, liedjes mee opgezongen. Dus uh, ja, ze vindt het leuk om, om singles te maken. En uh, om wat uh, uh, tv dingen te doen. En een clip. Maar verder blijft het daar ook bij. Ik zie ze niet echt verder ...in mijn uh, treden. ...mijn moeder vindt het leuk... ...ze wil ook in de studio niet als eerste beginnen... ...dus ik doe altijd het eerste stukje... ...en dan valt zij als tweede in... ...en uh, ja, dus ik vind het leuk om het met jou te doen... ...maar verder, verder zie ik daar geen, geen toekomst in... Ah, okay. ja, ...dat is jammer natuurlijk... ...maar ja, je ja. weet nooit wat er nog kan gebeuren... Hè? Uh, ik wou net zeggen, dat, uh, dat weet je nooit... ...nee... ...kijk, in ieder geval... Uh, ...ja, ze hebben in ieder geval een goede coach... ...ja, ja, ja, ja. dat hoop ik... ...dat hoop Tot? ik, ja... <laughs> Kijk, hey, maar dat. Uh, dat uh, even kijken hoor. Dat staat ook op het uh, laatste album. Dat uh, komt allemaal door jou, of niet? Nee, nee, dat staat niet op, want dat hebben we naderhand pas opgenomen. Alleen op het album dat komt allemaal door jou staat: uh, mannen, mannen, mannen. Ah, oké. Okay. En nu komt er een nieuw album aan natuurlijk. En daar uh, staan uh, drie liedjes met Daisy op. En, uh, Splitsmint een Splitsmintel Nieuwe, die uh, hoogstwaarschijnlijk uh, ja, de nieuwe single wordt voor de carnaval, eind van het jaar. Die is echt wel heel leuk. En ja, Laat de Boel de Boel, maar, maar de Kijkdoos staat erop. En Mannen, Mannen, Mannen. Dat zijn inmiddels alweer uh, vier liedjes die ik met erop heb genomen. Ah, oké, okay. dus uh, daar, uh, daar zingt uh, Daisy dus ook in mij? Ja. ja. Ah, oké. Okay. Nou, dat, is, uh, dat wist ik weer niet. Ja, toch? <laughs> Hey, dan, nou, euh... ga ze maar eens beluisteren, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, ja. Nee, maar dat, uh, nee, dat komt allemaal goed. Oké. Okay. Uh, laten we eerst deze, deze, de boel maar de boel uh, draaien. <laughs> en dan ga ik de rest wel luisteren. Hartstikke goed. Hey, Colina, mag ik jou bedanken voor deze tijd? Nou, ik jullie ook. Heel fijn weekend nog en draai je met heel veel plezier. Ja, dan dat gaan, dan we gaan we zeker doen. De te komen. Dank ja, je wel. En, uh, en uh, wie weet, uh, ooit hier in de studio... Nou, als we in de buurt zijn, komen we zeker een keertje langs. Is prima. Hey, okay, dankjewel. Hoi weekend. Dag. Doei. Ik bel jou heel vaak. We zien elkaar veel. Je staat vaak. We gaan vaak op stap, tot diep in de nacht, en dan... als je dan Colinda en Daisy en Laat de boel de boel nou maar. En we gaan lekker verder met Ed Sheeran en All the Stars. It's just another night And I'm staring at the moon I saw a shooting star and thought of you I sang a lullaby by the water side of noon. If you were here, I'd sing to you You're on the other side As the skyline splits in two Miles away from seeing you But I can see the stars from America I wonder, do you see them too? So open your eyes and see The way our horizons me, And all of the lights will lead Into the night with me And I know I can hear your heart On the radio beats They're playing chasing cars And I thought it was stars from the Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, we gaan uh, lekker de, nog een Nederlandstalig plaatje draaien. En uh, die staat uh, nummer 2 in de top 5 van CFM uh, Entertainment for You. Itamar van Est, of, uh, nee van Het End. Ja, Itamar van Het End. En uh, ja, daarna gaan we de drie op de rij van Fred Heij draaien. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan, je bent mij aan het ontwijken. ja, ik was vannacht in de stad en alweer met mijn vrienden op pad en dus niet te bereiken. Je een app hebt gehad, een roddel vastnacht uit de stad, zijn dan nou je vrienden? Ze hebben de gast wel weer ergens gezien, in een kroeg of een snackbar misschien, is dit wat we verdienen, Zal de kip van jaloezie wel weer? Het van het Eind. Ik kom er steeds niet uit uit die naam. Itamar van Het End. Zo is het en uh, voorgoed voorbij. We gaan lekker naar de, ja, de drie op een rij van Fred Heij en we beginnen bij Leo Sayer en Orchard Road.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 I want to wake up with you. to do, to and throughout the night, I want to hold you tight. I want to wake up. Sleeping, Wait till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that.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 zo, so, dat waren ze dan weer, de drie op de rij van Fred Heij. We begonnen met Leo Sayer. en Orchard Rhodes. Cut and crow, and I just died in your arm tonight. En uh, dit was uh, natuurlijk Born Garner, And I wanna wake up with you. En uh, ja, het is inmiddels alweer uh, kwart voor zeven. En uh, we gaan een lekker plaatje draaien, Hollands Fabricaat. En uh, een plaatje van uh, Henk Dame. En wie denk jij wel, wie ik ben?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 Ik wil jou bieden Laat me hier niet zo staan. Wordt mijn moeite niet beloond? Zeg me, dan zal ik gaan. Wie denkt? Als je iets van mij, een prazer, een atras Você eu te quero. En sono personi. Lekker. Ja, we gaan uh, langzaam weer uh, naar de klokjes van 7 uur. En uh, ja, dan doen we dat uh, met een Nederlandstalig plaatje. En dat is uh, natuurlijk van Rox van Driel. En ja, volgende week zaterdag natuurlijk hier in de studio aanwezig. Rox van Driel en een ticket naar de zon. Nou graag. Tot 7 uur entertainer for you. Mijn naam is Fritzijn. Blijf er even lekker bij. Nee, dit keer krijgt het mij niet meer mee Ik heb het toch even heel goed bekeken Ook nieuwe vakantie is het beste Ja, u hoort het. Het zit er al haast op. Het is haast weer 7 uur. Nog uh, een kleine 4 minuten. Ik zou zeggen, in ieder geval uh, ja, bij deze, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, mocht je nog uh, gaan eten of was, uh, eet smakelijk. Ja, kan altijd natuurlijk. En als u al gegeten hebt, eet smakelijk. Uh, of uh, mocht het u wel bekomen, in ieder geval uh, volgende week. 9 april, Rox van Driel hier in de studio. Aanwezig. Dus dan eh, zou ik zeggen, luister dan ook weer lekker. Zie je hem voor jou. En weer een eh, lekkere paar uurtjes muziek. En van alles en nog wat natuurlijk. En natuurlijk kunt u altijd reageren via Facebook. En een mailtje sturen kan ook. Zandvoortradio.gmail.com Ja en twitteren. Dat kan ook allemaal. Je kunt dat allemaal vinden op Google+. Facebook. Overal Ja, kom je me tegen. Ik zou zeggen. Reageer lekker. Bij deze. Alvast bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week. Groetjes. Bye bye. We plezier er is er snel voorbij gevlogen. Door mijn aardere stroom nu bier, maar de kasteelijn wil sluiten. Maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg dat is voor mij mijn tweede thuis. De Ik heb mijn zakken vol, is mooi geweest Ik heb de taxi al besteld En mijn vrouwtje al gebeld Schat, ik kom er echt zo aan Maar ik kan niets laten staan in mijn cafeetje In mijn cafeetje